Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker tien doden gevallen. Dat meldt het Palestijnse persbureau WAFA. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen. en zegt dat een gewapende terrorist de zogenoemde gele lijn overschreed. Dat is de lijn waarachter het Israëlische leger zich heeft teruggetrokken. Volgens Hamas zoekt Israël een excuus om te doden. De bommen vielen onder meer op de stad Deir al-Bala en het vluchtelingenkamp Nusayrat. Ook werd een voertuig aangevallen. Sinds het staakt het vuren tussen Hamas en Israël op 10 oktober is ingegaan... worden nog regelmatig gevechten en bombardementen op Gaza gemeld. Oekraïne en de Verenigde Staten gaan vanaf morgen in het Zwitserse Genève... praten over het plan om tot een einde aan de oorlog te komen. Ook vertegenwoordigers van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zullen aansluiten. Volgens Oekraïne en de EU moet er nog aan het plan gewerkt worden... Zo zijn de opgaven van de Donbass en de beperkingen aan het Oekraïnse leger punten van zorg. Op de klimaattop in Brazilië wordt gewerkt naar een slotakkoord. De EU zou blokkades hebben laten vallen, maar niet enthousiast zijn over het eindresultaat. Over het terugdringen van fossiele brandstoffen is niets afgesproken. Daar kwamen de landen niet samen uit. Oranje International Esme Brugts is geblesseerd en zal er niet bij zijn tijdens de komende twee oefeninterlands van de Oranjevrouwen. Eerder werd al bekend dat Daphne van Domselaar, Lynette Perestijn en Danielle van der Donk er vanwege gebrekkige fitheid ook niet bij zijn. Nederland speelt komende week tegen Portugal, daarna nog tegen Zuid-Korea. Het zijn de laatste oefeninterlands voordat de WK-kwalificatie begint. Het weer. De bewolking neemt vanavond toe en in het westen is vannacht kans op natte sneeuw. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen regen vanuit het westen en later kans op sneeuw in het oosten. En het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you. Het is diep in de nacht, zit in een hotel...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 Want hier mag alles, maar niets dat... Je mag aan. Al...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 Vergeten, dat mag jij best Ja, dan was hij dan Monika en dat allemaal met Jonas. Ik zou zeggen, allemaal hele goedemiddag. Hier is hij weer ondergetekende, Fred Heij. En dat allemaal bij ZFM Zandvoort. En dat op de 106.9. We gaan verder met uh, Cornel en Travassi. En zij hebben het over Als zijn namen lag. me En gauw hou, eh, André Hazes. en als je gaat, ja wij gaan voorlopig nog niet, want eh, wij hebben nog eh, wat eh, te volbrengen tot 7 uur en dat eh, allemaal met eh, entertainment for you op die eh, 106,9 DAB Plus 9A en natuurlijk, eh, ja kun je ook eh, een verzoekje aanvragen www.zfmartisten.nl Entertainment for you, meer dan radio. Dit is Martin ten Kampen. En als ik jou morgen tegenkom, ja, dan hoop ik dat je een warme jas bij hebt. Het is best frisjes, 2,8 graden. Goudgele stranden en buivende palmen. De sterren verlichten de diepblauwe zee. Jij stond te dansen, daar lagen mijn kansen. Het ritme dat nam heel mijn hart met zich mee. Ik je lichaam dicht tegen het mijne. Ik sloot mijn ogen en dacht aan iets meer. Tot jij besloot om ineens te verdwijnen. Maar ik leg me daar niets bij neer. Als ik jou morgen hier weer eens tegenkom.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 een gevecht tegen uren, zolang heel mijn hart nog op jou open mag. Is er een ander die thuis op je wacht en Of was deze nacht dan niets meer dan een spel? Ik weet hoe jij nu mijn pijn kan verzachten, maar dat vertel ik nog wel.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 Tú no quieres, quieres mi amor because I love you. jaar 70. Chris Montes en Raza en I digas hier bij ZFM Ja, en uh, ja. Even wachten hoor. Daar kun je dus uh, verzoekjes aan vragen. Dus uh, ZFM En dan kom je hier bij Entertainer for You. Ondergetekende Frit Heij. Dit is Kozen Cory. Die mooie tijd. Nee. Toen ik mij net niet meer ik bad niet al veel. Jouw jou stem bracht me dicht bij jou. Ik nam het in. Dat was hij dan. gauw houden van Koos en Cory Konings natuurlijk. Die mooie tijd. En uh, wij gaan verder met uh, ja, John West. En hebben het over ga niet weg. Entertainment for you. Meer dan radio. Tot 7 uur. Entertainment for you. Hier op uh, die 106.9. ZFM vanuit uh, Zandvoort. Aan de tolweg 10 mijn naam is Hij. Ik zou zeggen een goedemiddag. En natuurlijk ook de ontvang op Plus Nega. En natuurlijk www.zfmartiesten.nl Waarom ben je zo stil? Kom kijk mij toch eens aan. Is er soms iets wat jij vertellen wil?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 Zo, dat was je dan. Sean West en uh, ga niet weg bij mij. Wij gaan voorlopig nog niet weg. Tot 7 uur entertainment voor jou. En uh, ik ga een verzoekje draaien. Dat is afkomstig van uh, Miranda uit Rotterdam. Die wilde graag een plaatje horen van Lisa Johnson. En alle tranen die ik haal. Ik denk aan die dag dat jij hier weg ging. President Richard Janssen en dat allemaal hier bij ZFM. En dat allemaal vanaf de Tolweg 10A in Zandvoort. Hé, hey, um, ja, uh, gisterochtend kregen we natuurlijk het bericht uh, van René Karst... en uh, ja, zijn overlijden natuurlijk uh, in de ochtend van gisteren. En uh, ja, ik ben er eigenlijk een beetje stil van. We gaan er in ieder geval een, een nummer van draaien. 59 jaar is hij geworden en uh, ja... Ik zou zeggen, uh, iedereen die hem kende, uh, van deze kant, uh, gecondoleerd. En uh, wij gaan een plaatje van hem draaien. Annemarie. marie Ik heb Annemarie marie gisteravond gezien. En ik heb haar gevraagd of ze morgen misschien een colaatje wou.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 je slaapkomen zien Entertainment for You meer dan radio You check my nerves and you rattle my brain Too much love drives a man insane You broke my wheel I like brought a thrill Couldn't it go ring Could we the fire I left the love that I thought it was funny But you came along and you moved me honey I changed my mind This love is fine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 I twiddle my thumb. I'm getting nervous, honey, but it sure is fun. Come on, babe, you drive me crazy. Couldn't it be? You grip all the fire. zo dat was je dan uh, lekker de gouden oude Jerry Lee Lewis? En had uh, het over de Great Balls? Of haar daarvoor natuurlijk... Ja. Uh, yeah. René Kars, en uh, ja, natuurlijk over Annemarie. Even kijken hoor, uh, we gaan uh, verder met Gerrit Joling. En uh, hij heeft het over de nacht voorbij. Oh, oh, oh, oh, oh. Blijf er lekker bij, want uh, we gaan zo eventjes bellen met uh, Jan Koevoet. Over oh, zijn nieuwe single. Tot 7 uur entertainment het Je wordt ouder, de klok tikt door.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 Sta je niet, de tijd heelt wonden voor jou. Dat jij er bent, is een reden voor leven. Ga ik Was hij dan Gerard Joling en de nacht voorbij? Dit is Anthony Joosten en hij hebben het over Geef jouw tranen aan mij. Ik lees steeds maar weer.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 Geloven, dat jij dat wil, dan is alles voorbij. En is er een morgen? Zou jij mij geloven, maar nog nooit verwacht. Antony Joost en geef jouw tranen aan mij. Wij gaan uh, een plaatje draaien van uh, Litse Hille. Of ja, Hille de Vries. Ja, en ik kwam je tegen. Althans, zo is het uh, nummer getiteld. Ik zou zeggen: verzoekjes zijn welkom www.zfmartiesten.nl en eventjes rechtsboven klikken op dat balkje en dan kom je vanzelf bij mij. Je mag ook naar de uitzending bellen natuurlijk. Ja, dat mag ook telefoonnummers gewoon te vinden op de site van Zandvoort. Weet je wel dat ik je gezien heb? Je keek me heel eventjes aan. Ik ken je nog van heel lang geleden. We hadden toen dezelfde baan. Maar Bekend als Lidse Hille. En ik kwam jou tegen hier in eh, ja, ZFM Zandvoort. En dat eh, tot de klokjes van eh, 7 uur met Entertainment for You. En eh, ja, we gaan nog een lekker plaatje draaien van Dennis Jongs. Wij sneeuwen je onder met alleen maar hits.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 Je terug. Want ik wil het wel, maar het is de tijd, die gaat langzaam en niet vlug. En kijkers van ZFM Zandvoort. Hier is In het Hof en ik wens jullie allemaal hele fijne kerstdagen... ...en een mooi en voorspoedig en vooral een heel gezond nieuwjaar. En misschien wel een spannende ontmoeting met een koningin van de nacht. Ja, alvast een kerstgroetje natuurlijk. Ja, we gaan nog, nog, nog een week of vijf, geloof ik, nog niet eens... Dan zitten we alweer in de kerst. Dit is Gerdame en hij uh, had maar over een zuiver hart. Ik vertrouwde je, want je had wel duizend keer gezegd. Bij mij kan jij altijd terecht, dus ik vertrouwde je. Doe zeg het maar en wees niet bang, want ach je kent me al zo lang zijn jouw woorden.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 Ik was zo ver weg En wat kon ik meer dan hopen dat je eerlijk was Dames en we gaan naar het nieuws toe van 6 uur. Ik zou zeggen, tot zo in het tweede uur. Blijf er lekker bij tot 7 uur en tot je ogen? Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 6 uur.